Het 6 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De vier verdachten die in Limburg zijn opgepakt... vanwege de mogelijke handel in het zenuwgas Sarin... worden vandaag voorgeleid. De rechtercommissaris bepaalt dan of er genoeg reden is... om de twee mannen en twee vrouwen langer vast te houden. Ze werden zaterdagavond opgepakt. Het hele paasweekend is er gezocht naar het zenuwgas in Maastricht... maar er is niets gevonden. Bij een kettingbotsing op de A50... zijn gisteravond laat vijf mensen gewond geraakt. Een van hen is er slecht aan toe... Bij de aanrijding waren vier auto's betrokken. Na A50 was tussen Vaas en Apeldoorn-Noord enkele uren dicht om de ravage op te ruimen. Het is niet duidelijk waardoor het ongeluk gebeurde. Bij de gewapende strijd in Syrië zijn in maart meer dan 6000 doden gevallen, zegt een Syrische mensenrechtengroepering. Maart is daarmee de bloedigste maat in Syrië sinds de opstand tegen president Assad twee jaar geleden begon. Gisteravond zegt minister Ploemen nog eens 4 miljoen euro toe... voor de opvang van Syrische vluchtelingen in de buurlanden. Dat deed ze tijdens de tv-actie SOS Syrië. Ondanks de crisis wordt er steeds meer gewinkeld via het internet. Er werd voor bijna 10 miljard euro online gekocht. Vooral speelgoed en kleding is populair, maar ook muziek. En spullen voor huis en tuin worden steeds vaker via het internet aangeschaft. Het bedrag per aankoop was vorig jaar wel iets lager dan in 2011. Werkgevers verwachten problemen als het kabinet wil dat bedrijven een minimum aantal gehandicapten in dienst hebben. Dat blijkt uit een rondgang van trouw. Werkgevers verwachten dat ze massaal mensen met een beperking moeten aannemen als er vanaf 2021 een minimum geldt van 5% gehandicapten. Werkgevers weten nu ook niet hoeveel het er al zijn, omdat ze dat van de privacywet niet mogen bijhouden. Het weer eerst nog lichte vorst, later zonnig en droog. Het wordt vanmiddag middag koud dan de afgelopen dagen met temperaturen tussen de 6 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Oosten. Het is dinsdag 2 april. Goedemorgen. Zenuwgas is er in de buurt van Maastricht nog niet gevonden. Maar er zitten wel vier mensen vast op verdenking van het bezit ervan. U hoorde daar zo even al over. Hoort onder meer burgemeester Hoes van Maastricht vanochtend. We praten er ook over met hoogleraar toxicologie Jacob de Boe. En de Tweede Kamer debatteert vandaag over het spoor. PvdA wil af van het spoorboekje. Hoe dat zou moeten, vragen we Duco Hoogland van de PvdA. Het wordt meer over bitcoins, het internetbetaalmiddel. Dat wordt steeds meer echt geld waard. En dat echte geld komt steeds meer binnen bij de webwinkels. De omzet stijgt maar door. En Mariano Remmers is vanochtend onze beste vriend. Ja, met vier voeten. Maar ja, er zijn er veel te veel van. Het zit vol, de dierenasiels. Moeten we ze dan maar laten inslapen? En de muziek vanochtend van de uh, Dance Hold Days. We were cool On uh, Craze When I You And everyone we knew Could believe Do Share in what was true I said that's all day's love Take your faith by the hand Pull the close and there, there, there. I take your baby by the ears. I play upon her darkest fears. We were so in space. In I dance all days. We were cool on crazy. When I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 Ik ben nu vandaag hier in Libanon geweest. Ik heb met Syrische mannen en vrouwen gepraat die gevlucht zijn. Dus u kunt zich voorstellen dat ik graag wil dat een deel van dat geld... hier in Libanon terechtkomt om kinderen naar school te laten gaan. Te zorgen dat er schoon drinkwater in die opvangkampen komt. Thijs van der Brink, die de televisieactie presenteerde... was tevreden over de avond. Ik was wel blij met de manier waarop het opgepikt is vandaag. veel aandacht van uh, collega-journalisten. Zodat veel mensen, denk ik, toch wel even uh, geprikkeld zijn... om na te denken hierover. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten was de afgelopen maand de bloedigste maand in Syrië tot nu toe. 6.000 mensen kwamen om het leven, onder wie 2.000 burgers. Ondanks de crisis kopen Nederlanders steeds meer via internet. Webwinkels zagen hun omzet vorig jaar stijgen tot bijna 10 miljard euro. Groei zat hem vooral in de toegenomen verkoop van speelgoed, vertelt directeur Jongen van de branchevereniging ook gaan we steeds meer muziek downloaden via internet, betaald. En dat is bijzonder, want dat heeft jarenlang geduurd voordat dat, dat we dat gewoon werden. 27% groei. En ook de verkoop van kleding en huis- en tuinartikelen nam toe. Noord-Koreaanse troepen zijn niet in beweging. Althans, de Verenigde Staten heeft geen mobilisatie waargenomen. Zij een woordvoerder van het Witte Huis. We zien changes veranderingen the de Noord-Koreaanse militaire such Zoals large-scale mobilizations mobilisaties. And... Noord-Korea slaat al weken oorlogzuchtige taal uit... nadat het land verder werd geïsoleerd naar een omstreden kernproef. Hoewel het tot nu toe alleen bij dreigementen is gebleven... heeft Washington een marineschip verplaatst richting het Koreaanse schiereiland. Eerder werden ook al gevechtsvliegtuigen die kant uitgestuurd. De Verenigde Staten laten daarmee zien... dat het zijn bondgenoten in de regio wil beschermen, zegt het Pentagon. Het is showing de zuid Koreans en onze vrienden in de regio te we zien... Are... De Verenigde Staten hopen ook dat Pyongyang stopt met het bedreigen en provoceren van het buurland Zuid-Korea. 30 miljard dollar, dat bedrag eist de moeder van Michael Jackson, van concertpromoter E. E.G. Live. Volgens haar zette E.G. de zanger in 2009 zo onder druk dat hij het zware antistressmedicijn nodig had, waar hij uiteindelijk aan overleed. De advocaat van E.G. zegt dat de schuld bij Jackson's dokter ligt die de medicijnen voorschreef en die werd winging ingehuurd door de zanger en niet door E.G. He was chosen by Michael Jackson. He'd be there at Michael Jackson's behest. He'd be Michael Jackson's doctor alone. Michael Jackson was the only person who could get rid of him at will. Vandaag wordt de jury voor het proces gekozen. De eerste zittingsdag is later deze maand. En er was er gisteravond een kettingbotsing op de A50 in de buurt van Apeldoorn. Daar klapten volgens de politie tenminste vier auto's bovenop elkaar. Daarbij zijn vier personen in ieder geval zwaar gewond bijgeraakt. Die zijn per ambulance naar het ziekenhuis uh, gebracht in de omgeving. Een vijfde gewonde werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De weg moest een paar uur worden afgesloten, vertelde de politie vannacht. Op dit moment zijn we daar erg druk op te verlenen aan de mensen die er gewond zijn geraakt. Daarnaast gaan we kijken of we kunnen onderzoeken wat nou de oorzaak is geweest van dit ongeval. En moeten we ons richten op de rijbaan om die zo snel mogelijk vrij te krijgen. Ja, want ze weten nog niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Het gebeurde allemaal rond twee uur vannacht. En wie zingt er op 30 april het Koningslied voor? De nieuwe koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Eerst de namen van het concert zijn bekend. Onder meer Rowanerzen, Treintje Oosterhuis en Glennis Grace doen mee aan het optreden. En die laatste voelt zich zeer vereerd. Ik ben er heel blij mee. Natuurlijk is het een hele grote eer om uh, gevraagd uh, te worden om uh, mee te doen aan het Koningslied. Dus ja, wie wil dat nou niet? De uitvoering wordt bijzonder, denkt zanger Jim Bakken die ook meedoet. Te gek, want het is wel, weet je, het Koningslied gaat wel echt deel van de geschiedenis zijn. Dus als ik over inderdaad tien jaar ergens zit, dan praten mensen nog steeds over het Koningslied. De tekst van het lied wordt op 22 april bekendgemaakt. Wie suggesties heeft, kan die tot volgende week woensdag via internet indienen. En dan werpen we eerst de blik in de ochtendkranten. Twee openen met uh, dat zenuwgas. Uh, AD bijvoorbeeld, opening zoektocht naar dodelijk gifgas. Vier. Uh, Mensen verdachten worden nog steeds verdacht van het bezit van. en verhandeling van de verboden stof. Is geen aanleiding om te denken dat het om terroristische motieven gaat, zegt de politiechef. Politie nee, nou, de Telegraaf heeft uh, misschien wel de achtergrond. Een minnares doelwit zenuwgas. hoofdverdachte Islam A uit Hierle. Uh, wordt verdacht van poging tot moord met dat gas. Volgens ingewijden zou deze A ondanks hebben gedreigd zijn minnares iets aan te doen. omdat deze zijn echtgenoten steeds lastig viel. Trouw opent met het kwotum voor gehandicapten. Daar is zorg om bedrijven en overheden in de problemen... als de 5%-norm van staatssecretaris Kleinsma van sociale zaken verplicht wordt. Ge arbeidsgehandicapten noemt Kleinsma dat. En bedrijven die trouwens sprak willen snel duidelijkheid over wie... Dat zijn uh, wie daar ondervallen onder die term. Want hoe ruimer de definitie, hoe makkelijker daaraan te voldoen is. En in het FD verzet tegen Nederlands schaliegas groeit. Er zit volgens de krant uh, mogelijk miljarden euro's aan schaliegas uh, onder de grond. Maar de grote vraag is door al het groeiende tegengeluid of dat ooit naar boven komt. land opent met de kop fiscale wet treft 65-plusser. Simpele loonstrookje leidt tot inkomensverlies voor alle gepensioneerden. Onder het vorig kabinet doorgevoerde vereenvoudiging van de belastingen... blijkt alle 3 miljoen gepensioneerden in Nederland geld te kosten. Nog een uh, aardige kop in Telesport van de Telegraaf. Robben draait tegen HSV. Oh. Hamburg, warm voor Juventus. Wat is er gebeurd? Horsen? Moet dit nou? Ja, Robbe schoot er 3 in en HSV verloor in München met 9-2. Auw. Oh.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 Rita Franklin hoorde u. De eerste hit die zij had in Nederland in 1967. Respect. Het is 15 minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En u hoort het al eventjes vanochtend van Mino Remmers. Die houdt zich bezig met de dierenasiels. Want die zitten vol, hè Mino. Ja, die zitten heel erg vol. En daarom uh, is er vandaag een oproep van uh, de dierenbescherming. Die gaan straks, om, gaan, zijn we bij hoor, op Zuidplein in Rotterdam... gaan ze een actie doen om duidelijk te maken... dat Mensen misschien eerder moeten nadenken om een dier bij het dierenasiel te halen... dan weer een nieuwe te kopen bij de vakhandel. Want er komen er veel te veel en al die opvangcentra die zitten bomvol. En dat geldt ook voor de regio Rijnmond. Hè? Helemaal vol met katten en honden. Jullie moeten vaak neven kopen. We krijgen steeds meer dat we neven moeten kopen... aan mensen die hun dieren aanbieden bij ons, ja. Ja, Serienus dus Hitsert uh, is de baas over zeven van die opvangcentra... en die zitten allemaal dus vol. Is het, gaat het voornamelijk om honden en katten? Het gaat voornamelijk over honden en katten, maar we hebben ook een knaagdierencentrum. En je ziet ook de groei van de konijnen. Ja, dan nemen mensen maar zo'n dier en dan valt het tegen. Ja, ze, sch ze schaffen ze aan en ze weten nooit wat de gevolgen zijn. Je krijgt, de nadelen komen pas op je bord als je ze werkelijk in huis hebt. Ja. ja, en dan wordt er niet altijd zachtzinnig afscheid van genomen. Hè? En, uh, sommige mensen hebben een goed hart, maar heel veel mensen dumpen mieren of winnen aan de dijk vast of aan de beroemde boom. Of uh, laten ze, gooien ze gewoon op straat? Luister maar even naar dit nummer van uh, Nederlands Hoop. De vrouw zei nog, we hebben iets vergeten. Ik zou alleen bij God niet weten wat het is. Maar toen ze bij de grens waren gekomen... sloeg de vrouw de handen voor haar mond. De man zei, oh, die is de paspoort en vergeten. Vergeet het maar, zei zij, het is de hond. Het is de hond. Een de hond, waarop de man zei: vrouw, dat meesten zich gaan redden. Als ik eenmaal op weg ben, draai ik niet meer om. Uw vrouw laat hem wel uit als ze de planten gaat begieten. Dat beest krijgt onder ons zijn buik wel rond. Nou, dit nummer kent u wel, hè? Ja, dat is een beetje mijn leeftijd, hè? Ja. Het loopt ook heel slecht af met het beest, want hij begint aan het meubilair... en dan eindigt het allemaal... Ja, maar het klinkt allemaal gek, maar het is wel werkelijkheid. Is Echt waar? Ja. Niet zo lang, hoor. Tenminste, tenminste, dat maken we nog niet zo mee, gelukkig. Maar je ziet wel dat de mensen er eigenlijk een huis die nemen... en dan weten niet wat de gevolgen zijn. En dat is, moeten we zo vaak op hameren. Als mensen hier ook een hond komen halen, of een kat, of een konijn... dan zeggen we ook altijd van, pas op, je weet wat er mee moet doen, hè? Je moet ze toch uitlaten. Je moet ze toch zorg, verzorgen. En je moet er medische verzorgen. Je moet alles doen. Dat kost ook een hoop geld natuurlijk. En daar vergeten mensen ook nog wel eens wat gebeurt er. als u neef moet verkopen, eh, eh, hond of kat, wat dan? Ja, dat, dat risico gaan we lopen. Soms moeten we zeggen, we kunnen, mensen die willen afstand doen, dan willen ze dat alle minuut. En dat, dat lukt niet altijd, omdat we vol zitten. Ja, en dan lopen wij het risico dat we tegenkomen ergens aan, in, ja, in, in een bos of uh, hier aan het hek gebonden. Dat gebeurt ook. Ik ben dus jaren geleden al op de vroege ochtend op pad geweest met de kattenvanger van Rotterdam. Want het bleek dat er heel veel wilde katten door de stad zwierven. Ja, verwilderde katten dat is het gevolg van de mensen dan zijn huis die nemen. Ze gooien ze buiten, ze kijken er niet om, ze gaan verhuizen. Die kat weet niet meer waar het huis is en die gaat dan zwijgen. En dan krijg je, ja, het wordt wel eens gezien als, uh, ja, niet gewenste dier. Eigenlijk, het is nog wel heel stil voor een uh, opvangcentrum. Ik hoor nog geen hond, geen kat, niks. Nee, maar ze slapen nog. Het is ook uh, net na Pasen zijn ze altijd vrij moe. <lacht> ik ook, <lacht> ja. ja. En helaas, wij moeten dan nog praten. <lacht> ja. ja, ik moet een beetje denken aan mijn eigen kat, die was eigenlijk van een drugsverslaafde. Het is een lang verhaal om te vertellen, maar die drugsverslaafde moet, die, die moest naar een uh, gesloten opvang. Maar het beest mocht niet mee en vandaar dat we hem sinds 2009 hebben. Ja, nou... Dat is een soort adoptie dus eigenlijk. Ik ben ik ook een adoptiemens. Ja, gelukkig... Dat vat... is wat jullie willen? Gelukkig, uh, ja, kijk, dat zou het mooiste zijn. We proberen ook gelijk direct te plaatsen. Als mensen zeggen, joh, ik heb een hond. Ze vragen moed of een kat. En wilt u hem gelijk kwijt of hebben we even de tijd? En dan gaan wij zoeken naar, naar een eigenaar. Proberen we het probleem... Tenminste, de opvang in het asiel proberen te voorkomen. Dus ja, andere bemiddeling noemen we dat. Ja. ja. Misschien moeten we het ook een beetje... als We hebben een weblog. Er staat een prachtige foto van onze Tiesto op. Met plopbol van de NOS. Daar zit hij namelijk dol op. <lacht> Net als prop, <lacht> proppen van zilverpapier en kartonnen dozen. Doen het ook erg goed. Ach, uh, misschien thanks. ook maar gelijk een oproepje, hè? Ja, laten van, we dat ja, doen. Wat, we hebben mensen suggesties wat, wat te doen. Moeten ze anders maar een spuitje krijgen? Of ja... Wat moeten we anders? Ja, inslapen of opvangen staat uh, op jouw webblog op nos.nl, ja. ergens onderaan. Uh, ik zou zeggen, reageer erop, dan nemen we dat mee in de uitzending. En het kan ook via Twitter, at uh, la radio, op Twitter. Um, heet die Tiesto, Marlon? Tiesto, ja. Hij heet eerst Tijgertje, maar wij hebben hem Tiesto genoemd. Bij de adoptie hebben we hem ook een andere naam gegeven. Hij was een beetje ja. aan het, uh, aan het uh, springen, of niet? Nou ja, het had meer te maken met de cd die opstond, gewoon. Ah. <laughs> Oké. Okay. Marno Remmers, tot straks. Goed, tien voor half zeven is het. En toen scheen de zon op Tweede Paasdag. Nou, het was niet echt warm, maar we moesten en zouden naar buiten. Bijvoorbeeld naar het strand van Wijk aan Zee. Hehe. Hehe. He. He he. he he. Nou, dat is, dat is heerlijk. Lang opgewacht. Heel lang. Eindelijk is hij er. Lekker. <laughs> Of is dit het uh, he, he moment Dit is het he, -he moment ja zeker. Alleen het moet he-he wat warmer worden. Maar dit is wel genieten toch, zo op tweede paasdag. Dat kan nog veel slechter ook. Dat is de instelling. Dat is de instelling, ja. Maar ja. Iedereen mij mopperen dat het zo koud is. Nou, joh, maar dit is toch prachtig mooi weer. Snap je hem? He, he. Ja, ja, ik snap hem. Ja. Is het hè? He, he? Ja, nou, het mag wel iets, iets minder winderig zijn. Met welk gevoel? Het hè-hè-gevoel. He, he hè-hè, he, he. nou, met recht. He, he. Heerlijk. Gewoon de eerste zonnestralen oppikken. Dat is heerlijk. En de accu-opladen voor de zomer. Goed voor je lijf. De warmte van de zon. Heerlijk. Even uit de wind en dan. Hè-hè? Uh, ja. he, he. Het is hè-hè, he, he. ja. Eindelijk eigenlijk. Hè. Dat bedoel ik? Hè-hè? Ja. ja. Terwijl het eigenlijk nog te koud is, maar ja. Mensen dus kunnen niet meer wachten. Gewoon uh, een extra trui aan en dan uh, is het toch hé uh, hey, hey. Zie je wel? Hey, hey. Uh, ja, ja, ja. Oh, het is druk, drukker dan we dachten. Hé hey, hey. uh, he, Ja, hé hey, hé. Hey. Gisteren was iedereen nog binnen, vandaag was iedereen buiten. Terwijl het eigenlijk nog te koud is. Precies, ze zijn gewoon ongeduldig, dus ze gaan in de kou zitten. Ze zitten ook een beetje te trillen, maar ze ontkennen het. <lacht> Lekker eindelijk die zon weer terug, hè? In plaats van de sneeuw en de kou en dat soort dingen. Komt donderdag weer, niet ja, buien. Ik wil het niet weten. <laughs> ik uh, geniet nog even van dit moment. Van het hehe-moment. Juist, van het hehe-moment, inderdaad. Oké. Hè? lekkere dag nog. Hehe. maar van der Wiel was buiten voor ons. Het is acht minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op deze dag in 1982 de Argentijnse militairen de falkland eilanden Het was een ongelijke strijd, want de Britse eilandengroep... voor de Argentijnse kust was binnen enkele uren in handen van Argentinië. Patrick Watts, geboren en getogen eilandbewoner... had die dag dienst op zijn radiostation, het enige op de Falklands. Urenlang deed hij verslag van de Argentijnse invasie. Een historische uitzending die bewaard is gebleven. Correspondent Mark Bessems sprak met Patrick Watts in de radiostudio van Stanley, de hoofdstad van de Falkland-eilanden. Voor de krap 2000 bewoners van de Falkland-eilanden is het lokale radiostation een belangrijke bron van informatie. Meestal gaat het over schapen, het weer of kleine nieuwtjes uit Stanley, de hoofdstad. Maar die nacht van 1 op 2 april 1982 start Patrick Watts. Deze band. And now here is his Excellency de Governor. Good evening. There is mounting evidence that the Argentine armed forces are preparing to invade the Falkland Islands. Er is een Argentijnse vloot onderweg naar de eilandengroep. Nog een paar uur en dan is de invasie macht gearriveerd. Voor Patrick Watts begint de spannendste uitzending uit zijn carrière. I was pretty nervous, pretty afraid en quite scared voor wat er gebeurde. Patrick had natuurlijk niets voorbereid, Dus schakelde hij de hulp in van de eilandbewoners. I heb de the microphone fader and I just said, "All you folks out there, you can help me by ringing me and telling me if you can see anything." And the response was fantastic. Iedereen die wat te melden had, kon bellen. De directeur van het ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja? Uh, this is Dr Daniel at Government Hospital. Uh, we'd like people to know that all the patients and the residents and the staff are safe. Alles gaat goed met de patiënten. And we're just preparing breakfast for them now. Is er iemand anders binnen? Hallo. Good morning, ladies, gentlemen. This is Ronald Ambree, chief Police officer. Commissaris van politie verzocht de mensen dringend binnen te blijven nadat een oudere heer op straat zijn verontwaardiging was komen uiten. I must the Zodra de Argentinen zijn geland wordt het grimmig. Er klinken schoten, luide knallen, er wordt gevochten. Uh, by, it, it, it Vanaf de keukenvloer en via de telefoon doet Alistair verslag. Hij kan de Argentijnen horen, maar kijken, dat is hem te link. Floor, <laughs> Tussendoor draait Patrick plaatjes. Stemmige muziek, liefst instrumentaal. En soms past de muziekkeuze van die nacht heel goed bij de situatie. We played odd things like um, yesterday, All My Trouble Seems So Far Away, and on another occasion Strangers in the Night. And people really thought that I'd chosen these tracks, and I hadn't. Yesterday of Strangers in the Night. Allemaal toeval, zegt Patrick, maar toen geloofde niemand dat. Een paar uur na het ochtendgloren bereiken de Argentijnen Patrick's radiostudio. De uitzending wordt overgenomen. Hier is Malvinas, april 2, 1982. Nou, de situatie, zoals je might horen, is dat de radiostation nu. Als je de gun uit mijn rug haalt, ga ik het u Haal dat geweer uit mijn rug, zei Patrick. En sindsdien is hij een held voor de meeste eilandbewoners. Gun Patrick Watts is nog steeds de stem van de Falkland-eilanden. Ook al is hij al lang gestopt bij de radio en woont hij gedeeltelijk in Nederland. Ik like say zeven maanden in de Falklands en vijf maanden in de Netherlands. ja, wat ik heel erg Iedereen op de eilanden kent zijn verhaal. Velen herinneren zich die historische uitzending van 2 april 1982 die pas stopte toen de Argentijnen een sentimentele Patrick naar huis stuurden. is Sorry van correspondent Mark Bessems. Het NLS Radio 1-journaal Sport. De hockeyers van Bloemendaal en Amsterdam... hebben de laatste vier in de Euro-Hockey League bereikt. Bloemendaal deed dat door met 4-1 van het Engelse Biesten te winnen. Voor Teun de Nooyer, die onlangs bekend maakte te stoppen... kan zijn afscheidstournee alleen nog maar mooier worden. Ja, dus is super. Ik had daar eigenlijk een heel goed gevoel over. En uh, gelukkig is het, uh, is het uitgekomen. En uh, we gaan inderdaad naar de, naar de laatste vier. En uh, ja, dat is natuurlijk geweldig. Amsterdam bereikte de final 4 door met 3-2 te winnen van Berlina HC. Het was een uh, zwaar bevochten overwinning voor het team van Amsterdam trainer Taco van der Honert. Ja, zat alles in. Het was uh, een erg mooie wedstrijd. Ja. Nou ja, ik vond het van ons compliment dat wij zo uh, zijn door blijven hoeken. Ja. We willen nog wel eens gedurende een wedstrijd uh, af en toe een beetje wegzakken. Maar het is vandaag eigenlijk helemaal niet gebeurd. We hebben echt een echt goede wedstrijd gespeeld. Bij de vrouwen zijn ze alweer een ronde verder. In de Euro Hockey Club Champions Cup hebben twee Nederlandse teams de finale bereikt. Laren versloeg Hamburg. Met 4-3. En Den Bosch was met 3-0 te sterk voor Roodwijs-Koen. Vorig jaar ging de finale ook al tussen Laren en Den Bosch. En toen won Laren met 1-0. Noorse schaker, Magnus Carlsen, heeft het kandidatentoernooi in Londen gewonnen. Nummer 1 van de wereldranglijst. Verloor in de 14e en laatste ronde van de, uh, met wit spelende Rus, Peter Swittler. Omdat zijn concurrent Vladimir Kramnik ook verloor, is hij alsnog de winnaar. Carson mag het nu in november gaan opnemen... tegen de wereldkampioen Anand uit India. Met als inzet dus de wereldtitel. Anand is al sinds 2007 wereldkampioen. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft in Valkenwaard... Uh, de grote prijs van Nederland gewonnen. Overal waar de wereldkampioen aan de start verschijnt... lijkt Herlings te winnen. Gisteren was dat extra knap... omdat hij uh, bij de manches helemaal achterin het startveld moest beginnen. Het voelt sowieso niet makkelijk. Uh, ik bedoel, als je van de 40 40ste 40ste plek moet starten, dan uh, is het niet makkelijk. Maar ik heb er het beste wat kunnen maken. En ik denk als ik twee keer op kop was, begonnen, dat het veel makkelijker was geweest. Maar uh, ik ben tevreden over mijn dag en uh, twee keer gewonnen dus. En zelfs de Marit Bouwmeester moet op zoek naar een nieuwe coach. Engelsman Mark Littlejohn heeft besloten te stoppen als trainer. Met Littlejohn won Bouwmeester op de Olympische Spelen in Londen zilver. En hij was ook de man die aan de basis stond voor de wereldtitel in 2011. Dit is Radio 1.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 In Grashoek in het noorden van Limburg staan twee huizen in brand. Drie auto's die bij de huizen geparkeerd stonden zijn in vlammen opgegaan. Brand is nog altijd eh, niet onder controle. Volgens de brandweer kan het vuur nog overslaan naar een ander huis. Bij de brand in Grashoek is niemand gewond geraakt. Bewoners van twee huizen zijn geëvacueerd. Bij de gewapende strijd in Syrië zijn in maart meer dan 6000 doden gevallen... zegt een Syrische mensenrechtengroepering. Maart is daarmee de bloedigste maand in Syrië... sinds de opstand tegen president Assad twee jaar geleden begon. En ondanks de crisis wordt er steeds meer gewinkeld via het internet. Er werd voor bijna 10 miljard euro online gekocht. Vooral speelgoed en kleding is populair. Bedrag per aankoop was vorig jaar wel iets lager dan in 2011. Het weer nog. Eerst nog lichte vorst, later zonnig en droog. Het wordt vanmiddag minder koud dan de afgelopen dagen. Temperatuur ligt tussen de 6 en 9 graden straks. Morgen veel bewolking. Vanaf donderdag kan er weer wat winterse neerslag vallen. Het wordt dan ook weer iets kouder. Verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, goedemorgen. En goedemorgen. Files op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij Rotterdam-Scharloos 4 kilometer. En een stukje verderop bij Spijkenissen 2 kilometer. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Geachte heer Nijnatten van IT-bedrijf PVN. Graag zouden wij even bij u solliciteren. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk.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 Het gratis boekje Even makkelijk voor ondernemers... staat vol handige tips over pensioen en juridische zaken. Vraag het even aan op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk, hij zit in een Britse ambassade in Ecuador... en wil meedoen aan de verkiezingen in Australië. Inderdaad, we hebben het over Julian Assange zometeen meer. Eerst over Syrië, want bij de gewapende strijd daar... zijn er in maart al meer dan 6.000 doden gevallen. Dat is het hoogste aantal sinds de opstand tegen de president... twee jaar geleden begon. Syrische Mensenrechtengroep heeft het bekendgemaakt. In Nederland was gisteren een televisieactie voor Syrië... en in het programma werden kerkers opgeroepen geld over te maken op Giro 555. De bloedige strijd in Syrië duurt al twee jaar... Ruim 70.000 mensen zijn om het leven gekomen... en miljoenen Syriërs zijn hard getroffen door de strijd in hun land. Mies Bouwman was er nog aan het begin en aan het einde van de uitzending. Maar daarmee houdt de vergelijking eigenlijk wel op, hè? Jan Boukewebrandi... directeur van de samenwerkende hulporganisaties... met alle andere uh, acties, televisieacties die er ooit zijn geweest. Ja, dat denk ik ook. Uh, het was fantastisch dat Mies Bouwman meedeed uh, mee en een oproep deed. Uh, maar het is niet meer de actie, met ons allen lossen wij een probleem op. Dus er wordt geholpen, we doen wat we kunnen, maar veel meer is nodig. En de ramp die dreigt uit de hand te lopen, dus we moeten geweldig ons best doen. Het cynisme is er helaas ook wel degelijk. Hè? Als ik kijk op de website, als ik kijk op Twitterberichten, dan zie ik... Van die reacties als het blijft toch allemaal aan de strijkstok hangen, dus geef maar niet. Uh, die grote organisaties moeten wel samenwerken met de regering, met milities, dus onafhankelijk is het nooit. Uh, in Nederland hebben we het al moeilijk genoeg, dus laten we het geld alsjeblieft voor de armen in Nederland gebruiken. En uh, ja, met dit geld uh, faciliteer je ook uh, de terroristen allemaal argumenten om vooral geen geld te geven. Ja, dat cynisme dat is er soms. Er zijn inderdaad mensen die zeggen onze problemen zijn al groot genoeg. Maar als je nu in Syrië kijkt, als je nu in Libanon kijkt of in Jordanië, dan kom je vol emotie terug. En dan zeg je dit mag niet zo bestaan. Kijk, Joep van het Hek die geeft heel veel redenen die mensen zouden kunnen hebben om niet te geven. Maar hij geeft er ook één om wel te geven. Er zijn... Zoveel redenen om geen geld voor Syrië te geven, zei de Noorse man in het café. Laten die baarden het al lekker zelf uitzoeken. Het is dat steeds gezeik in die woestijn. Ze willen geen democratie en die oorlog heeft ook een voordeel. Een hoop van die over de scooter Marokkaantjes, gaan vergoed die kant op. Dus dat maakt het hier ook wel lekker rustig. En terwijl de man sprak, zag ik boven zijn hoofd de beelden op tv. Wanhopige vluchtelingen. Schreeuwend om water, om medicijnen, om vrede, om, om leven. Uh, ik ga op reis. Ik ben in, in Jordanië geweest. Ik ben in Libanon geweest. Ik heb de kinderen gezien. Ik heb de mensen gezien... die in een huis in Damascus woonden... en nu s'avonds, s'nachts s in een tent zitten en, en door de muizen gebeten worden... Ik heb de paniek gezien en de eenzaamheid van kinderen. Dan is er maar één antwoord. Je doet wat je kunt. En vanavond hebben we dat gedaan. En ik hoop dat dat zoveel mogelijk gaat opleveren. Voorzitter, wij Brandi van de samenwerkende hulporganisaties... in een verslag van Colette van Nuenen. En Giro 555 blijft open voor de slachtoffers in Syrië. En zei ik net, de Britse ambassade in Ecuador dat moet natuurlijk zijn. De ambassade van Ecuador in Londen. Julian Assange heeft een campagneleider aangewezen. De oprichter van Wikileaks wil meedoen aan de verkiezingen... in zijn geboorteland Australië. En, uh, nou, Nog maar een keer, nu helemaal echt. Assange zit al negen maanden in de ambassade van Ecuador in Londen... om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Want daar wordt hij verdacht van verkrachting. We praten erover met correspondent Robert Portier. Robert, um, wie is die campagneleider van Assange geworden? Die campagne leider die heet Greg Barnes en die is eigenlijk redelijk bekend in Australië. Uh, ik denk dat de meeste Australiërs hem kennen als de voormalig leider van de Australische Republikeinse Beweging. Hij wil, uh, net als veel andere Australiërs trouwens, af van de Britse monarchie. Een criticast, dus blijkbaar van de, de Britse overheid. Hij uh, was uh, ooit adviseur van de conservatieve Howard-regering. Hij probeerde zelf ook verkozen te worden. Uh, dat lukte niet. Uh, sterker nog, hij werd uit de partij gezet... omdat hij kritiek leverde op het asielzoekersbeleid. Daarna stapte hij over naar de Labour-partij. Daar was hij nog twee jaar lid van. Kortom, hij kent wel het klappen van de politieke zweep in Australië. Het is een advocaat, eentje die van meet af aan heeft gezegd... dat de Australische overheid meer steun moet verlenen aan Assange. Nou, hij voegt zelf de daad bij het woord. Ja, het geeft aan, Robert, dat Assange dus politieke aspiraties heeft. Waarom wil hij zo graag de politieke? Ja, die hele campagne van Assange die is er eigenlijk op gericht... om hem min of meer onschendbaar te maken. Hij hoopt natuurlijk dat als hij wordt gekozen als senator... dat um, hij de ambassade kan verlaten zonder angst om te worden opgepakt. Hij vermoedt namelijk dat Engeland, Zwe Zweden en, uh, en de Verenigde Staten... het uh, niet willen laten aankomen op een diplomatieke rel... en dat het dus mogelijk is voor hem om die Ecuadoriaanse ambassade te verlaten... en terug te reizen naar Australië. Hmm, maar maar uh, hoe gaat hij dat doen? Hoe gaat hij het aanpakken? Want hij moet natuurlijk dan uh, zetels winnen, hè? Ja, het is uh, nog geen gelopen race, hoor. Uh, de verkiezingen zijn nog ver weg, laat ik dat vooropstellen. Uh, tussen nu en 14 september kan er een hele hoop gebeuren. Maar uh, hij moet in eerste instantie toch maar 500 leden hebben... om zijn partij te kunnen laten registreren. En uh, als het hem al lukt om mee te doen aan de verkiezingen... Ja, dan moet hij 15% van de stemmen in die deelstaat Victoria zien te winnen... om een zetel als senator te bemachtigen. Nou, De kans dat hem dat lukt, ik moet het eerlijk zeggen, is niet zo heel erg groot. Ook al laten de peilingen zien dat er veel sympathie is voor de man zelf. Ja, als politicus uh, kent men hem natuurlijk niet. Dus ja, dat dit gaat lukken. Nou, dat is maar de vraag. Goed. Robert Portier, vanuit Australië. Dankjewel. En virtueel geld, het gebruik daarvan neemt toe en dat geldt ook voor de waarde. Het wordt steeds meer waard. U hoort straks alles wat u moet weten over Bitcoins. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. 9 minuten over half zeven vorige week leek het profvoetbal in Veendam tot een abrupt einde te komen. De eerste divisionist SC Veendam ging failliet, maar er is nog een klein sprankje hoop, want als de club vandaag een bedrag van zon 6 ton bij elkaar heeft gekregen, dan kan de curator bezwaar aantekenen tegen het faillissement. Om geld in te zamelen werd er een benefietmiddag georganiseerd in stadion De Lange Leegte, waar artiesten uit Veendam en omstreken opkwamen treden. En Edwin Cornelissen, die zag het allemaal u ziet hem al staan, maar hier op de lange leeftijd de enige echte petten score. Jij gaat, jij gaat zeker onder meer ook het nummer zijn, wat iedereen mee moet zingen straks de lange Leegte spelen. Nou, Hoor, dat doe we. Zo meneer, we wurmen ons naar binnen. Ja, zeker, natuurlijk. Gaat een mooie middag worden. Ja, absoluut. En van hoedoe. U bent er helemaal opgekleed, hè? Alles in het geel en in het zwart. Ja, dat heb ik net even gekocht. Die, zo, die ik vond ik ook, ook leuk om mee te doen. Ja? Dus en, uh, Veendam moet eigenlijk blijven, hè? We hebben donderdagmiddag met de biljartclub is een collectie gehaald. Ik had een tiet van 150 euro. Ik heb vanmorgen voor mijn vier kinderen allemaal een kaart gekocht voor 15 ja. euro. Oh. Dus als iedere Veendammer daar zou doen, dan ben we voor vier jaar gered. Dat wordt maar ja. Hè? Dat wordt toch ook ja. mee. Ja. heel Hele goede gesten, ja. absoluut. Ja.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 Het zal niet uh, alle dagen voorkomen dat uh, voetballers t-shirts aan het verkopen zijn. Hè? Nee, dat komt zeker niet alle dagen voor. Maar ja, oké, okay, het hoort bij de actie natuurlijk. Ik ja. uh, heb dan uh, in fantastische uh, ja, titels allemaal uh, gezet op die, op die shirts. Uh, wat hebben we hier staan? To Bruise or not to bruise. Dat is uh, ja, nummertje 5. Ik denk dat dat een hele, hele grote succes gaat worden. En die hiervoor ook. I need a bruise tablet. Want wat is dat met broes en Vendam? Ja, broezen, ja, dat is de vulgaan. Niet loslaten, keihard. Dood of de Gladiolen. Naar of houden. Dat is een Nederlandse vertaling. Oh, Erik Erik Erik broes en de familie. Sta je zo ineens maar shirts te verkopen? Hoe is dat? Alles in dienst van, van, van de club, hè? Hoe is het voor de spelersgroep deze periode?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 En gooi naar land te best, midden vindammer is zee. Wanneer ik ben een is alles weer oké. Sorry, heren Veen, jammer, jammer, jammer. Maar de tweede de club van Noord. Dat blieft gewoon Veen dan, kan de In de loop van vandaag zullen we te weten komen of dat bedrag is opgehaald. Zes ton hebben ze nodig. En de virtuele internetmunt dan bitcoin wordt steeds populairder, we zeiden het al. Afgelopen weken verdubbelde de waarde zelfs van de bitcoin. Op dit moment is hij bijna 80 euro waard. Vijf vragen over de bitcoins. Wat zijn bitcoins? Het is een virtuele munteenheid die je met echt geld kan kopen. Het grote voordeel is dat de munt uitgewisseld kan worden tussen deelnemers... zonder dat er iemand tussen zit... En in een tijd waarin mensen steeds minder vertrouwen hebben in banken en overheden, lijkt de Bitcoin voor sommigen een aantrekkelijk alternatief. Wie is de baas of de oprichter van Bitcoin? De Japanse programmeur Satoshi Nakamoto heeft Bitcoin bedacht, maar wie hij is en of die eigenlijk wel echt bestaat, is onduidelijk. Het systeem maakt gebruik van zware cryptografie om te voorkomen dat munten bijmaken een kwestie van copy-paste is. En er is maar een maximaal aantal bitcoins dat kan worden uitgegeven. Op is op. Sommige analisten, onder andere die van de Europese Centrale Bank... vergelijken bitcoins daarom wel eens met goud. Waar komen de munten vandaan? De munten worden niet geslagen, maar berekend. Dit noemen ze mining. Het algoritme dat bitcoin gebruikt is zo gemaakt... dat naarmate er meer bitcoins komen... er steeds meer computerkracht nodig is om ze te berekenen. Inmiddels is de vraag zo groot en de moeilijkheidsgraad zo hoog... dat het alleen nog loont om bitcoins te minen met speciale computers. Hoe kom ik aan bitcoins? Er zijn verschillende marktplaatsen waar je bitcoins kunt kopen... in ruil voor euro's of dollars. De bekendste is Mount Gox in Amerika. In Nederland kun je bij Bitbank of Bitonic via Ideal meteen bitcoins kopen. De koers is een stuk minder gunstig dan in Amerika... Bitcoins sla je op in een wallet, een digitale portemonnee. Die kan op je eigen computer staan of op internet worden beheerd. En wat is het risico? Nou, de koers van bitcoin schommelt enorm. Er is geen enkele bescherming tegen een digitale beurscrash. Verder beginnen steeds meer overheden zich af te vragen... wat ze hier eigenlijk mee aan moeten. En dus ligt meer regulering op de loer. En tot slot natuurlijk hackers. Die hebben in het verleden al tonnen aan bitcoins gestolen. De bitcoins. U leest daar meer over op onze website nos.nl. Het is kwart voor zeven. We gaan weer eventjes naar Mino Remmers. Die houdt zich vanochtend bezig met de volle overvolle dierenasiels. Um, ook waarschijnlijk bij u in de buurt. Misschien heeft u er wel ervaringen mee. Laat het ons maar weten via nos.nl. Mino heeft een mooi blog geschreven met een prachtige foto van zijn eigen dierenasiel. Kat Mino. waar ben ja. jij nu? We zitten nu, wat we zijn bij de, de dierenopvang in Rijnmond. We hebben zeven locaties en ook deze hier vlakbij Diergaarde Blijdorp. Overigens, ik hoor ze al, zit overvol. En met name ook honden en katten, maar ook knaagdieren. En ze komen ook uit Oost-Europa, hoorde ik net. Uh, ja, er worden veel geïmporteerd vanuit uh, Oost-Europa. Ja, ja, dan denken de mensen, hij heeft een stamboom, maar het is de helft goedkoper. Uh, ja, precies, ja. Ja, alleen uh, ze weten vaak niet wat ze, wat ze binnenhalen. Konden uh, die niet uh, ja, goed uh, ingerend zijn, uh, gevaccineerd zijn. Uh, ja. Allerlei problemen eigenlijk. En dan gaat het geld kosten bij de dierenarts en dan is het feest over. Dan is het feest over, ja. En dan, en dan krijgen jullie ermee te maken zo te horen. Peter Peter Vriends, hij is hier de locatiemanager. En uh, Rinus Hitzert is er ook. Hij is van de regio Rijnmond. Dit zijn echt van die verhalen, hè? Ja, deze verhalen komen steeds verder, want het heeft ook een gevolg van de economische crisis. Mensen gaan goedkoper een hond halen, die worden aangeboden op marktplaatsen, die komen heel vaak uit Oost-Europa. Die dieren hebben meestal 9 van de 10 keer hebben ze wat, en dan krijgen ze, dan zien ze de nadelen, de kosten die ze krijgen en dan worden ze gedumpt. En dan vinden jullie ze, of de politie, of... Nou ja, als wij ze vinden, dan krijgen ze een speciale behandeling. Maar je hebt ook mensen die toch nog het de fatsoen hebben om me hier te brengen. En die zeggen, ja, sorry, ik heb geen tijd of ik ben allergisch. Of ik heb wat andere dingen. Allemaal smoesjes. Allemaal. Vaak zijn het allemaal smoesjes. We prikken er vaak doorheen. En wat kost het dan? Als je een, een, een hond of een kat brengt, uh, moet je, je wel betalen, toch? Dat kost geld, ja. Ja, dat is 100 euro. We niet hier voor afstandskosten. En dan moeten jullie een hele check-up doen van zo'n dier? Ja. ja, dan moet alles ingeënt worden... Sterilisatie, castratie moeten we er vaak doen. Um, ja, ontvlooien. Um, ja, en buiten de medische bezorging die we moeten geven. Dus, ja, dat, ja. Uh, dat, en verkopen jullie ook uh, dieren? Want komen mensen ook echt om een kat of een hond om hier te halen? Zeker. Ja, ja. Of is dat nog te weinig? Nee, nee dat, uh, dat loopt redelijk goed hoor. Alleen je, bij de katten, katten die, die stromen goed door. Uh, honden die... Uh, dat stagneert nog wel eens. Ja. Dat, die, die, uh, honden ja, die blijven gewoon... toch wel iets langer zitten dan uh, we eigenlijk zouden willen. Even kijken? Wat? Nou ja, ik weet niet waar we... Die kant op, oh ja. ja. We horen ze al aan alle kanten. We liepen net langs uh, een aantal... want jullie zijn ook al gestart eigenlijk... waar de dierenbescherming vandaag mee komt. Ik zoek een baas.nl Dat is uh, een website die vandaag het uh, licht gaat zien. Straks om half negen ook een actie op... Uh, hier, maar, hier hangen heel veel van die, van die honden. Ik zoek een baas, kennismaking. En er zitten heel veel van dit soort honden bij. Ja, het zijn allemaal kruisingen Stafford's En uh, ja, daar, daar maken we ons zorgen over. Dat, we zijn waarschijnlijk het enigste in, in, in Nederland. tenminste Rotterdam, Amsterdam hebben ze... Vast... Stoere honden, hè? Het zijn stoere honden. Dat horen ook bij, bij zogenaamde stuwere binken. Uh, die uh, met, uh, toch wel... Ja, ik mag natuurlijk niet generaliseren, maar het zijn toch wel gasten die toch zich uit als zijn, de, ik ben de, de baas, en dan nemen ze een hond... en dan komen de nadelen naar voren en de kosten. Want ze moeten naar de dierenarts uh, uh, één keer per jaar minimaal. Uh, of ze markeren wat, of ze eten. game-over. Uh, ja, game-over. En dan worden ze hier gedumpt. En dat zijn nou weer net honden die we nou weer niet snel kunnen plaatsen. Dan moet er moet toch een speciale baas voor gezocht worden... die wel de baas over die hond is natuurlijk. En dat, dat, dat geeft dan weer een rem en dat hoopt weer op. En dat houdt weer in dat onze asielers steeds voller raken overbevolkte dierenopvangcentra. Daar gaat het over deze ochtend en de campagne van de dierenbescherming... dat misschien meer mensen zo'n beetje adopteren. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. John met de eerste file is vooral bij Rotterdam? Ja, vooral bij Rotterdam op de A15. Vanuit Rotterdam naar Europort. Weer bij Rotterdam-Charloes, vijf kilometer. En een stukje verderop bij Spijkenisse, 7 kilometer. En ook nog een file op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort, 3 kilometer. Wat verwacht je ervan van vanochtend? Ja, redelijk normaal. Ietsje minder druk dan, uh, dan gebruikelijk op dinsdag. Een beetje tussen de maandag en de dinsdag in. Nou, rond half 150 kilometer. Dankjewel, John Bakker. Friends Ferdinand. Eleanor, put your boots on. And kick the heels into the Brooklyn dirt. Zeven minuten voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De nieuwe koning, Willem-Alexander, wil geïnspireerd worden. En daar wil predikant Marleen Blootens graag bij helpen. Ze bedacht een weblog waarop predikanten, voorgangers en ook lekend predikers... een preek voor de koning kunnen plaatsen. Mevrouw Blootens, goedemorgen. Goedemorgen. Komen de eerste preek al binnen? Ja, de eerste preek is vandaag geplaatst. Door wie? Door Frank Bosman. Hij is cultuurtheoloog aan de Universiteit van Tilburg... Ja. En wat houdt hij in, die preek van hem? Nou, hij schrijft over dromen uh, en wat dromen eigenlijk zijn. Um, en hoe je geïnspireerd kan zijn door te dromen en te blijven geloven in hoop voor de toekomst. Oké. Okay. Bent u er tevreden mee? Ja, ik heb het net eigenlijk voor het eerst uh, even bekeken. Ik ben er wel tevreden over. Hij uh, citeert Martin Luther King mm -hmm. en Obama... En uh, uiteindelijk uh, wens hij de koning toe dat hij blijft dromen en uh, geloof en hoop houdt. Dus dat zou wel eens inspirerend kunnen zijn voor uh, koning Willem-Alexander zodanig. Ik hoop het, ja. ik hoop het, ja. maar, Kunnen wij meekijken op het weblog trouwens? Ja, het is koning.nl. Dat is lekker makkelijk. Ik ga er vast even naartoe, kan jij even doorvragen? <lacht> ja, ga ik even, ga ik even <lacht> verder. Maar mevrouw Blotens, uh, dit is iets over dromen, niet geïnspireerd op een Bijbels verhaal misschien? Bijbelse boodschap, moet dat niet? Nou, het hoeft niet per se. Een preek is ook denk ik... Nou ja, ik zou, als ik preek, preek ik meestal vanuit de Bijbel. Maar je zou veel meer momenten van toespraken of columns kunnen betitelen als een preek. Ja. Um, is het dan nog wel een preek? Ja, ik denk het wel. Ja, een preek is een religieuze toespraak. Waarbij ja. je zou kunnen zeggen dat het de pretentie heeft om iets te zeggen over God, wereld, mens. Um, met heel veel kanten eigenlijk. Soms is een preek heel kritisch... Heel veel tegenspraak, heel veel profetisch. Maar soms is een preek ook vooral bemoedigend bedoeld. Als een, ja, als een bemoedigend woord van hart tot hart. Ja. Je hebt hem gevonden, Lara? Ja, ik ja, ja. en ja. ze zit ook op Facebook, zie ik. Ja. He, met een hele community. Wat, krijgt u daar ook nog uh, wat, wat toegezonden? Nou, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ik zat zelf gewoon, ook op, eigenlijk gewoon met een bord op schoot de wereld draait door te kijken... toen ik uh, de oproep van het comité hoorde. Ja. En toen heb ik op Facebook een berichtje gezet. Zou het niet leuk zijn als? Ja. En zo is het een beetje gaan rollen. Want toen kreeg u al reacties en toen bedacht u misschien moet ik daar een, een weblog uh, aan, aan koppelen. Ja, dat heb ik wel vooral te danken aan mijn collega Luc Tanja. Die zei, kom op Marleen, we gaan het gewoon doen. En wij hebben samen deze weblog uh, vandaag in de lucht gegooid. Ja, dan nou, kan het natuurlijk ook gewoon weblog zijn. Waarom uh, speciaal preken? Wat heeft dat extra voor de koning? Nou, eigenlijk was mijn gedachte, zou het ook zo kunnen zijn in deze tijd, dat je vanuit het christelijke gedachtegoed iets aanbiedt aan dit land en aan de koning. Hè? Want uiteindelijk worden de, de gedachten van de Nederlanders... niet alleen maar aangeboden aan de koning, maar aan alle Nederlanders. Mm -hmm. En het prikkelde mij om te denken, zou het nog kunnen dat we in deze tijd... die toch ook weer na Beatrix 33 jaar verder seculier is geworden... of we iets kunnen aanbieden wat verstaanbaar is voor alle Nederlanders... vanuit die traditie van de Bijbel, het nadenken over koningschap, kerk, land... Dat was eigenlijk een beetje mijn gedachte. Okay. Zou dat kunnen, iets verstaanbaar schrijven? Ja, en dan zou het natuurlijk ook leuk zijn als de nieuwe koning uh, een blik werpt op het weblog. Ja, dat zou heel leuk zijn. Heeft, ja. wel, heeft u contact met het koningshuis of niet? Nee, dat is me nog niet gelukt. Nee, u misschien? Nee, nee ook niet. Ja, nee. via via. Hè? Dat ja, gebeurt nooit helemaal ja. uh, meteen direct. Nee. Nou, okay. en, mochten wij nog contact met ze hebben, dan verwijzen we wel even naar. Het heel graag. <laughs> Oké. Okay. Succes ermee. wel. Nogmaals blooters, Bedankt. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nou, u had het vast al gezien. Het loonstrookje is simpeler geworden. Er kleeft wel een nadeel aan. Het is lager, wilde ik zeggen. Maar nee, de vereenvoudiging van de belasting door het kabinet Rutte 1 kostte gepensioneerde geld. Is die lager? Nee, het was ik niet er gebeurd? Blijkt uit een analyse van het loonstrookjes door staatssecretaris Wekers van Financiën. Met een beroep op de wet openbaarheid bestuur heeft de Volkskrant die analyse in handen gekregen. De directeur van de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM... sluit niet uit dat Groningen aardbevingen krijgt... van meer dan vijf op de schaal van Richter. Zegt directeur Bart van der Leemput in een interview met Trouw. We weten niet waar het maximum ligt. De Telegraaf weet dat het Sarin-gas... waarin Maastricht dagenlang naar is gezocht in het paasweekend... bedoeld was voor de minnares van een van de verdachten. Volgens ingewijden zou deze hoofdverdachte Islam A... hebben gedreigd om zijn minnares iets aan te doen... omdat zij, zijn vrouw, steeds lastig viel. Bedrijven moeten het verplicht melden als ze te maken hebben met cyberaanvallen. Deskundigen van TNO zeggen in spits dat het vertrouwen van de, burger, dat dat het vertrouwen van de burgers verhoogt in hoe er met hun privacy en gegevens wordt omgegaan. In Nederland bestaat er alleen een meldplicht voor telecomoperators. Verzet tegen Nederlandse schaliegas groeit, is de kop in het FD vanochtend. Tegenstanders voeren een effectieve campagne... waar zij lokale politici vragen zich tegen het gas uit te spreken. Nou, dat doen de gemeenten. Nederland zit mogelijk op miljarden euro's aan schaliegas. Antwerpen wil dat de hoge snelheidsverbinding op het spoor... tussen Nederland en België zo snel mogelijk wordt hersteld. Wethouder van Antwerpen en het Vlaams Toeristenbureau... zeggen dat het uitvallen van de Vira slecht is voor toerisme in de stad. De wethouder in Antwerpen noemt het zelfs catastrofaal in metro. De kwakkelwinter en de horrorlente is uh, funest... niet alleen voor ons humeur, maar ook voor de wegen. Doordat de temperatuur vaak onder het vriespunt kwam... is de vorstschade groter dan voorgaande jaren. Afgelopen maanden zijn meer dan 2700 gevallen van vorstschade geregistreerd. Dat staat in het AD, hè? geloof ik. Precies, en er is het staat, staat ook in dat er meer zout is gebruikt dan vorig jaar. 130.000 ton namelijk. Certificeren.